De zee valt, de zee daalt en brandend reist de zon omhoog. De bange waterdrager haalt meer water, want de zee valt droog. De zee reist, de zee stijgt en langzaam daalt de zon omlaag. De waterdrager zwoegt en hijgt misschien dat hij het redt vandaag. Want de zee moet gered van de zon, want de zee moet gered van de zon. Waterdrager, draag het water naar de zee, waterdrager, draag het water naar de zee. De zee kust, de zee blust en doof de hete avondzon. De waterdrager slaapt en rust tevreden dat hij het halen kon. En de zee heeft gered van de zon. En de zee heeft gered van de zon. Waterdrager draagt het water naar de zee. Waterdrager draagt het water naar de zee. De zee vlamt, de zee brandt, de waterdrager schroeit zijn rug. De zon stijgt aan de achterkant, de waterdrager haast zich terug. Want de zee moet gered van de zon. Want de zee moet gered van de zon. Waterdrager draagt het, draag het water naar de zee. Waterdrager draagt het, draag het water naar de zee.